Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Ho, ho. Michel Koenen met het NOS Journaal. Nederland heeft Marokko bedankt voor de hulp bij het opsporen van crimineel Ridouan Taghi. De korpschef van de landelijke politie zou hebben gebeld met de Marokkaanse Veiligheidsdienst, meldt een Marokkaanse nieuwssite. De Veiligheidsdienst zou informatie hebben gegeven die leidde tot de aanhouding van Taghi in Dubai. De politie heeft twee jongeren opgepakt voor de steekpartij... in de buurt van een café in Drachten gisteravond. Daarbij raakte iemand zwaar gewond. De daders van vermoedelijk een jaar of 16 gingen er vandoor... maar werden een paar uur later alsnog opgepakt. En na het steekincident gingen omstanders met elkaar op de vuist. Daarbij raakte een agent licht gewond. Hij is in een ambulance behandeld. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland is opgelopen naar 19. Een van de slachtoffers die met ernstige brandwonden in een ziekenhuis in Auckland lag is overleden. En de vulkaan op White Island barstte begin deze maand uit. Er waren toen 47 mensen op het toeristische eiland in het noorden van het land. Twee mensen worden nog altijd vermist. Er is geen hoop dat ze nog in leven zijn. En spoorbeheerder ProRail voert vanaf vandaag twee maanden lang een proef uit met langzaam rijdende goederentreinen tussen Bokstel en Meteren. Er wordt gekeken of er minder trillingen zijn als de treinen s'nachts hun snelheid verlagen. De afgelopen jaren zijn de zorgen en de klachten over trillingen van omwonenden langs het spoor toegenomen. Normaal gesproken rijden de goederentreinen rond de 90 km per uur. Een aantal treinen gaat nu s'nachts maximaal 60 rijden. Het weer nog. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of zes. Overdag buien, maar ook af en toe zon. Het blijft stevig waaien en het wordt een graad of negen. Dinsdag is er meer bewolking met van tijd tot tijd regen. Het blijft vrij zacht met zes tot tien graden. En ook met de kerstdagen blijft het vrij zacht en valt er wat regen. Dit was het NOS Journaal. FM ho, ho ho Dit is kerst met ZFM Met men nu de nacht Dat de die functioen. to the phone, you're asking what's happening, he's getting laid now, ain't no, enough of the arguments, she sips a poker cola she can't tell the difference, hey. Noch mal wendet und das alles einmal endet, sag ich Hauptsache, du bist hier Ich war ganz grün und ganz oben, bin ertrunken und geflogen hab und war dein Souvenir Auch wenn das Blatt zich nochmal wendet Und das alles einmal endet Sag ich Hauptsache du bist hier Ich mach das alles Ich trag tausend Tattoos auf der Haut Ein am Laus dein Segelblatt Alles voll und doch du stehst hier drauf damit dich nicht vergisst für wen ich's mach 10.000 Tattoos die ich hab Mit alles voll und ook du hast een Platz damit ich nicht vergesst, für wenig's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 En spoorbeheerder ProRail houdt de komende twee maanden een proef... met langzaam rijdende goederentreinen treinen tussen Bokstel en Meteren. Een aantal gaat niet 90, maar 60 kilometer per uur rijden... om te kijken of er minder trillingen zijn. Veel omwonenden van het spoor hebben daar last. ZFN wenst u allemaal fijne dagen...